7 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft gisteren twee mannen van 20 en 34 aangehouden... die een terroristische aanslag zouden voorbereiden. Het gaat om een man met de Nederlandse nationaliteit en een Iranier. Ze komen allebei uit Soetermeer. Dat heeft het landelijk parket in Rotterdam bekendgemaakt. De een werd in zijn woning aangehouden, de ander in zijn auto in Den Haag. De mannen zouden het eind van het jaar een aanslag hebben willen plegen... met bomvesten en of autobommen. Wat het doelwit was, is niet duidelijk. RTL stopt per direct met alle reality-shows. De zender haalt alles van de buis... nadat het volledig misging bij het programma De Villa. Daar werden kandidaten met behulp van alcohol uitgedaagd... en was er sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zenderbaas Peter van der Vorst is geschrokken van de misstanden in de programma's. Hij vindt het vooral kwalijk dat deelnemers werden aangespoord tot grensoverschrijdend gedrag. RTL heeft twee medewerkers die hadden moeten ingrijpen op non-actief gesteld. En verder komt er een onafhankelijk onderzoek naar het productiebedrijf Blue Circle. Het toevoegen van suikers en stoffen die tabak vochtig houden... leidt tot meer giftige stoffen in de rook. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM van 50 sigarettenmerken. Suikers geven meer smaak en de bevochtigers voorkomen dat de tabak uitdroogt. Maar volgens onderzoekers is er een sterk verband... tussen die toevoegingen en negen giftige stoffen in sigaretten... waarvan de Wereldgezondheidsorganisatie wil dat die verminderd worden. Het kabinet trekt in totaal een miljard euro uit voor urgente maatschappelijke problemen, blijkt uit de najaarsnota. Het geld gaat naar het lerarentekort, de werkdruk in het basisonderwijs, de ondermijnende criminaliteit en stikstofproblemen. De meeste maatregelen waren al bekend. Dan het weer nog. Bewolkt en wat regen of motregen. Het is een graad of 10. Vannacht en morgenochtend meer regen en veel wind. Morgenmiddag tijdelijk wat droger en ook dan ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Met de Sjombakker van de ANWB. De meeste files lossen nu wel aardig op. Maar nu is er wel weer een aanrijding gebeurd op de A1. Van Amsterdam naar Amersfoort. Bij knooppunt Muidenberg. 9 kilometer file. De rechterrijstrook ook is dicht. En de vertraging is zo'n 20 minuten. Nog altijd veel op het hout op de A4. Vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt de Nieuwe Meer. 9 kilometer. Vertraging nog altijd ruim een half uur. En op de ring van Amsterdam. De A10. Tussen Slotermeer en Buitenvelder 6 km met een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Eerst checken, dan klikken. Kijk waar het moet letten op veiliginternetten.nl Maak het ze niet te makkelijk. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. We lopen met Loogman, een wandeling door de Waterleiding Duinen in Zandvoort. Nou, het is uh, 15 november, vrijdag. En uh, we staan hier uh, bij de ingang van de Waterleiding Duinen. En uh, naast mij staat Joke, de enige die alles weet van de Waterleiding Duinen. Joke, hoe is het ermee? gaat heel goed. Nou, ik heb al een tijdje gehoopt dat jij erbij was. En dit is nu de eerste keer. Dan krijg je in ieder geval echt serieuze verhalen te horen. Want wat ik allemaal heb is natuurlijk een beetje slap ga hoor. <laughs> wat wil je weten, Ger? Nou, alles over de waterleiding dan. Nou ja, uh, het water is voor Amsterdam. Ja. Maar dat weet je. Wij dat weet ik. Het water absoluut niet. Dat jij het water uit Heemskerk heb ja. ik begrepen. Ja. ja. ja. ja. En. Uh...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 Nou, dat is het ook. Hey, en en uh, jij uh, geeft hier ook rondleidingen, hè? Ja, ja, ja, zeker. En hoe vaak doe je dat? Eén uh, keer in de week. En ja. jullie gaan er dan mee? Um, een man of twintig elke uh, dinsdag. En dan vertel ik in die uur kleine verhaaltjes... die op dat moment actueel zijn over het waadlijnduinen... of over, ja, gewoon over dierennieuws... Uh, of plantennieuws, paddenstoelen. Het is dus dan... Uh,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 Ja, oké, ja, oké. Okay, okay. ja, het waait hij waarschijnlijk harder. Ja, dat denk ik ja. Oh, hij natuurlijk is ja. Heel erg mooi. Ja. Je wat een kleuren Ja, het is prachtig. Het is echt prachtig. I It's so easy You want to carry on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 Want hoe lang doe je dit al? Uh, vanaf 2007. Oké. Okay. Dus 12 jaar. Maar heb je daar dan uh, opleiding voor gevolgd? Of uh, hoe kom je dan al die kennis? Uh, Kijk, het loopt een hertje. Veel lezen, Ja, veel lezen erover. Ja. Uh, volgens vogels lezen. Uh, het laatste dierennieuws. Uh, ik heb naast werken over de waterlijnduinen.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 Ja, kijk, het is wel een kale boel geworden aan het worden, hè? Nu wordt het wel... Ja, uh, ja het, een kale boel. ...winter, hè? En dan begint het in, uh, in april mei natuurlijk ja, weer. Ja. En dan... En dan uh, zie je dat er ook weinig... Er zijn ook weinig duindoorns, zie je? Ja. En als er geen duindoorns zijn, is het een mannetjesplant. Oké. Okay. En als die oranje, blo oranje besjes staan zijn, uh -huh. dat is een vrouwtjesplant. Oké. Okay. we zie je dat die veel meer mannetjes zijn. Ja.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 Vrijwilliger van het museum. Ja, en voorzitter en secretaresse. Zo. En dit is penningmeester. Die is die penningmeester. <laughs> en Daar is de penningmeester. Zo, zo. En en wat wat gebeurt er in het museum allemaal? Ja. Jullie hebben nu een sissy. Uh... Nee, nee, nee, nee, jutters. Ik zit bij het jutters. Oh, juttersmuseum. Niet bij het grote museum. Oké, okay, oké. Okay. Het juttersmuseum. En dat zit, uh, uh, zeg aan, maar, aan de boulevard. Aan de boulevard. Ja. Met de rotonde, hè? Ja. Waar vroeger de politie zat. Ja. Hey, wat zit er onder die luiken, Joke?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 Hé, hey, maar jij bent natuurlijk een, een enorme natuurliefhebber. Zeker. Uh, wat, hoe sta jij tegenover het circuit en de, de Grand Prix? Hoe <lacht> hey, wil je het echt? Nou ja, dat je dan natuurlijk. Ja, als voor de vind je dat natuurlijk hartstikke leuk. Nee, natuurlijk niet. Oh, sorry. <lacht> Nee, ik geniet er eens een plezier, maar ik ben bang dat we het niet aankunnen, laat ik het zo zeggen. Ja, natuurlijk dat wel. dat we het niet aankomen. Ja, natuurlijk. Ben je wel eens in, in, in hoe het geweest? In een Spa? Nee, nee, nee. Ben je wel eens in, in wat nog erger is, is uh, Engeland, in uh, Silverstone? Nee, ik ook niet geweest. Dus nog, dus daar hebben ze één weg en er is gewoon een, twee, een tweebaansweg daar naartoe. Je wilt het niet weten. het is Ja, echt bijzonder. Oh lekker weer een snoepje van. Me. Oh lekker. Ach kees o. komt altijd met heerlijke snoepjes. De luisteraars zijn er al, zijn er al het is al gewend? Een dood, uh, het. Dus het Zelfs vind verder een te is helemaal niks. Ja, ja. Maar. even kijken. We gaan er gewoon. voor ons is het helemaal te gek. Dus je hebt geen vlag gekocht nog. <laughs> <laughs> en je hebt ook nog geen poster. Nee, er was wel een item op nieuws hier van de grote baas van de Grand Prix. Ja. Die vertelde dat ze eigenlijk uh, maar... wel zeker al 10, 15 jaar het opstands was willen gaan doen. Ja. Ik ben uh, best een uh, hoop circuit's geweest. In de wereld. Uh, Bahrein. ligt in de middle of nowhere. Ja. En uh, daar hebben ze dan twee we wegen naar het circuit. Eigenlijk hetzelfde als hier is. Ja. En wat ze dan doen is... Uh, Bijna niet bijhouden. Dus we gaan uh, de, uh, de, de ochtend, elke ochtend uh, ga, gaat er één uh, eruit en de andere erin, ja. begrijp je? Dus dan heb je vier baans erin oh ja. en vier baans eruit. Oh ja. En dus ze s'avonds eruit Tom. ik vond het briljant oh ja. Ja. En, dan, en dat loopt dan heel goed door.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 En dan loop je recht door het. Uh... Ja, dat is de. Weer... En op een gegeven moment kom je op dat beton. Ja, ja. Dan ga je naar rechts. En op een gegeven moment bij dat huisje, kan je naar links. Ja. En dan kom je uiteindelijk weer hier ergens uit. En dan heb je zo'n dus rondje gemaakt. Ja. Maar dat, hu dat huisje heeft altijd open gestaan. Oh. Weet je het niet? Nee. nee? Ik, ik kom daar eigenlijk nooit meer. Zullen we eens kijken wat dit, wat dit, wat hier, wat dit huisje is. Nou, hier staat ook best een groot huisje, vind ik. niet? van der Vlietkanaal staat erop. Elektrische spanning. Elektrische spanning, verboden toegang. Het is wel helemaal nieuw. Ja, het helemaal nieuw. Bouwjaar. Wat staat er zo op, jongens? Twee, wat staat er nou? 2016. Ja, zo nieuw? Maar wat het is... Ja, je moet er iets uit te maken hebben, hè? Ik denk het, hè. Ja. Maar ja, ik zie geen, uh, geen lantaarnen staan hier. Nee. I want to follow where she goes. I think about her and she knows it. I want to let it take control. Because every time that she gets closer... Yeah.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 En hier is natuurlijk ook veel in de oorlog gebeurd, hè? Ja, zeker, zeker. En wat. wat, wat uh... ja, De Duitsers hebben het hier natuurlijk fantastisch gehad, die in die bunkers lagen hier. Mm -hmm. Ja, we hebben weet je, de keukenbunker, ja. natuurlijk. Nou ja, er zijn een stuk of 1, 2, 3, stuk of 6, 7 bunkers. Ja. Nou, die moesten daar gewoon wachten, want ze dachten natuurlijk dat de invasie vanuit de zee zou komen. Ja. Dus die, hadden, die, hadden, ja, die hebben de tijd van hun leven gehad hier. Die hebben helemaal niks gedaan, natuurlijk. Ja, dat ik niet. Nee. Fantastische tijd gehad. En was dat in de zomer? Dat weet ik niet nee en daarom is die die stenen weg die betonnen weg daar verderop aangelegd ja, ja? om het materieel te verplaatsen oké okay. richting ova's dan weet je dat ja, ook loop... ja. dus daar kon je dus de spullen wat ze hadden konden ze de jeeps en zo het konden ze op die manier uh... oké okay. ik kan dat doen oh ja en dat vliegtuig wat is uh...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 Hey, en uh, ja, dat, dat, uh, dat hele oorlogsgedeelte, uh, die, die, die, die muur, loopt die ook door deze duinen? Welke muur? Nou, de muur die ook... Uh, daar in, in, in, in, in, bij de flat bedoel je, bij de sporen? Ja. Nee, die loopt, die loopt daar niet. Die loopt daar niet? Nee. Want die loopt, de Keesonstraat daar, hè? Ja, in die hoogte. Ja, ja, ja. ja.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 over het pad ja dan kom je dan kom je die kom je ook oh. ik denk dat het dezelfde muur is want hij lijkt het wel heel erg op Ja, natuurlijk ja ja maar het is dat, dat is toch onmachtig onderdeel van de atlantic Wall, of ben ik in engeland nog dat ik ga die muur uit... ja ja ja ja ja ja ja, ja, ja, ja. ja dat is onderdeel van de lof gewoon langs de hele kust op ja, het we hard jongens ja. young Kijk, we zijn heel erg druk, de meisjes en, uh, en Kees. De we zijn ik, hier snak de ik, ga, ik snak naar ja, adem. Ik snak gewoon naar adem. Ja, ik zie het. En Kees is, Kees is ook niet de jongste meer. Dus, uh, jullie moeten wel Kees een klein beetje in de gaten houden. Straks, ja, we moeten achterlopen. Straks, Jezus, straks valt hij het dood neer. Sorry, sorry, sorry. En Wij proberen natuurlijk Joker en de natuur een beetje in de gaten te houden.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 Okay. En dat zijn die komen dan uit Rusland en die overwinteren hier. Meen je dat? Ja. Die komen vliegend uit ja. Rusland? Ja. voorstelbaar. Grappig. Ja, maar het, zijn het, heel, het is echt een hele mooie... Je ziet het water liggen zo je hier Echt fantastisch. Ja. Maar die zijn er nog niet. Het, het is nog te warm. Hey, maar Joke, hoe groot is het nou, de hele waterlijn? Oh, dan nee, niet, Heel groot. Nee? Maar het loopt, loopt uit, tot Noordwijk, uh, Noordwijk en Houten, hè? Ja. Ja, het is echt een ent, hè? Ja, het is heel groot. Heel vrijkaarig. En iedereen is er heel zuinig op, dat vind ik Zeker. wel heel mooi. Nou ja, je ziet hier ook geen papiertje liggen, nee, hè? Nee. Iedereen neemt alles in zijn zakken mee ja. en terecht natuurlijk. En terecht. Alleen, alleen middelbare scholieren die dan les krijgen van hun meester uit Amsterdam veel. Dan kom ik allemaal zakpakjes rustie tegen en ja, ja. stukjes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 door het, door het zeg maar natuurlijke... Ja, nou ja, dat was een paar jaar geleden, was die vreselijke kou. En toen was hij zo weinig eten. En toen hebben wij echt, als we hier liepen... lagen de herten links en rechts om, uh, oh, yeah? om ons heen uh, te sterven gewoon. verschrikkelijk om te zien. Ja. Verschrikkelijk. En er wordt niks aan gedaan, hè? Ja, nee, in het ja? gebouw... Dus, de boswachter woonde bij de Duinrand... waar het huis die afgebroken is... En dan belde ik aan, ik weet niet wezen ongeveer de locatie...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 Hmm, hmm, hmm. Want zie je ook nog wel eens in het dorp, hè? Ja, maar die, die zitten meer bij het pad van Noordwijk daar in de buurt. En bij met het meterhuisje, weet je wel? Met dat kleine, ja, ik noem het altijd een dudoghuisje. Dat zeskantige zes huisje. Oh, ja. daar zitten mensen die bouwen dan hutten. Uh -huh. en die grote kerels met die camouflage pakken. Die, uh, die zijn in een hele grote kamer. Die worden ook van gevoederd. Oké. Okay. Ja, het is nu wel weer vrij druk met, uh, met herten. Ja. Ja, nee, dat is, helemaal geen, is niet helemaal geen paddenstoelen meer. Nee. We verschrompelen die dan? Of? Ja, die verdwijnen gewoon. ze misschien nog op dood houdt wat zwammen of zo, weet je wel. Ja. Maar want hier was het een paar weken geleden. Was het hier helemaal vol. Ja, ik weet het. We hebben hier gelopen. We hebben, ik heb nog foto's gemaakt. Rood met witte stippen. Jij hebt de vliegzanden. Ja. Prachtig. Ja, prachtig.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 Wat is het hele mooie loofhout? Ja, Kees, avontuur, avontuur. <laughs> Tot in het avontuur. Oh, oh, we gaan op avontuur. Kijk, kijk in de hemel snel Kees. We hebben pad. Kijk, en hier hebben we een hele hoop hertjes. Ja, we ze. rennen allemaal weg hier. Dat moet je wel, daarom zei hij dat zo komen we de, dit pad langs jouw boomkees. Oh. Heb boom je een eigen we boom dat zijn we boomkees? Ik ben lang niet geweest. Ja. Zijn Hoe heet die boom? Weet ik niet. Maar ik ben het ook niet. Ik weet waar die staat, Kees. Nee, maar Joker weet alles. Ja. Dat vind ik wel grappig. Uh, Joker weet alles, moet eigenlijk voorlopen, maar loopt achter. Ja. Meestal. Ik loop letterlijk en figuurlijk achter. Kijk, hier uh, gaan we het bos in. Ik ga niet bij jouw boom hoe voel je je nu? Nou, Freer, ik vind hem ook wel eigenlijk heel erg mooi. Ik ja, ook. Ja, is heel ja, is heel prachtig. Dit is jouw boom? Het is een van de allermooiste bomen van de wagen. Vandaar dat het een Keesboom is. Die ja. <laughs> zit echt niet meer. Dan moet je er niet een foto ik heb van nemen. We komen hier nooit, maar dat, we zijn hier wel met, met, met sneeuw geweest. En ja. toen uh, is het allemaal uh, geregeld. <laughs> het is een mooie boom, Kees. Ja, prachtig. Ik schiet meteen vol. elkaar ja. ja. nog allemaal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 Goed Ik uh, ben nu al enthousiast. Nou, kijk. Okay. Okay. dream we were sipping whiskey need. I floor the Summer nights and the libertines never growing up. I'll take with me the polaroids and the memories. But you know I'm gonna leave behind the worst of us. Who's gonna walk you